Op 104.5 en in de ether op 106.9. met het NOS-journaal. Op de Utrechtse Heuvelrug wordt door burgers verder gezocht naar de vermiste broers uit Zeist. De afgelopen twee dagen werd er met in totaal 250 man ook al naar hen uitgekeken. Maar dat heeft nog niets opgeleverd. Vanochtend hadden zich op de parkeerplaats bij het Dorense Gat. zo'n 150 mensen verzameld. Het is de bedoeling het gebied rond Doren helemaal uit te kammen. De zoektocht wordt uitgebreid naar het gebied bij Amerongen. De politie zoekt niet actief mee, maar is wel op de achtergrond aanwezig. De leeftijd voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker moet omlaag van 12 naar 9 jaar. Daarvoor pleit de gezondheidsraad. Baarmoederhalskanker kan veroorzaakt worden door het HPV-virus. Dat virus wordt overgedragen via seksueel contact. Door de leeftijd te verlagen naar 9 jaar wordt het probleem eerder aangepakt... en krijgt het minder kans zich te ontwikkelen, zegt de gezondheidsraad. De politie in Zeeland is op zoek naar de bestuurder van een auto die een 48-jarige man in Terneuzen heeft doodgereden. Vannacht melden buurtbewoners dat er een man lag op het parkeerterrein van een winkelcentrum. Agenten stelden vast dat de man was overleden. Uit onderzoek is gebleken dat de dader in een zwarte Ford Focus reed. De auto moet schade hebben aan de voorkant. De politie roept mensen op uit te kijken naar deze auto.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 In your Aflevering van uh, Stadvoort op Zaterdag. Een reggae mix van diverse lekkere reggae platen van het uh, verleden uit. Het is even na twee uur. Welkom bij Stadvoort op Zaterdag. C, F, voor Zandvoort en de regio. En het zonnetje schijnt weer, dus we zijn er weer. Goedemiddag albert en goedemiddag luisteraars. En goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, weer van een zonovergoten gasthuisplein. Heerlijk. Live 3 uur, uw lokale omroep ZFM. Uh, met, van, uh, met veel nieuws en sport. En wat gaan we vandaag in ieder geval allemaal doen? Sowieso rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen... in en rondom Zandvoort. Uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht van Lex van de Hoog... En volgens onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. En hij heeft volgens mij een drukke week gehad. Want ondanks het feit dat nu het zonnetje schijnt... heb ik toch het vermoeden dat het weer wat gaat omslaan. Maar daar hoort hij natuurlijk meer over om half drie. We hebben natuurlijk rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Loesje. En dan kan ik u vragen, wie is Loesje? Wie is Loesje? Wie Vertel. Wie is toch dat snoesje? Da daarover meer om half vijf het dier van de week. Rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En waar kan het anders over gaan dan over ja verhuizen. Moederdag natuurlijk. Oh, moederdag. Morgen is het moederdag. Oh, oké. Okay. Ja, ik zit in de verhuizing. Dus. Ja, jij zit in de verhuizing. Ja. Maar morgen is het uh, nog steeds moederdag. Uh, tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan rond de klok van tien over half drie... voor het eerst schakelen met onze voetbalverslaggever Joop van Es. Want die is aanwezig bij ZOB tegen SV Zandvoort. En na vorige week is uh, SV Zandvoort een beetje aan het afgeleiden. En als ze niet uitkijken, dan moeten ze nog na competitie gaan spelen. En er zijn geruchten geruchten, luisteraars, dat een aantal spelers SV Zandvoort zouden gaan verlaten. Maar dan gaan we aan Joop van, Joop van S. vragen. Tien over half drie. Voor het eerst schakelen we naar Joop van S. En uiteraard krijgt hij van ons straks ook de uitslag van de kwalificatieronde uh, van, van de Formule 1 in Spanje. En die wordt gereden op het circuit van Catalunya. En dan hebben we het over Barcelona. En natuurlijk heel veel gezellige muziek. En CFM gaat inderdaad verhuizen. En de bouwers aan de Tolweg zijn druk bezig naar nou, straks een aantal verzoekplaten voor die Mannen die daar zo hard aan het werk zijn op dit moment. Hier is Toto! me. Rosanna.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 Ze follen <laughs> Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan hoor je de 40 beste platen uit Europa in de Euro Breakdown met Sjors Van Dam En deze staat daarin, uiteraard, ook nog steeds hoog genoteerd. Dat waren de, dat was de Bloodlines. De single van Robin Tick, T.I. en Pharrell. Speciaal even voor al die mannen die op dit moment hard aan het kwasten zijn daar op de tolweg. Wij krijgen daar een hele mooie studio over, Jan. Ja, en uh, de, de heren zijn natuurlijk staan, vrij om verzoekjes in te dienen. Hè? Ja, bel me even op, naar Albert Jan, Ja, of een WhatsAppje, of een uh, mailtje. 023 319 Ja, of 06, puntje, puntje, puntje. Goed, uh, allereerst nog even een uh, ja, nagekomen lintje, kan ik wel zeggen. Niet een nagekomen bericht, maar een, een nagekomen lintje. Want hoewel de lintjes uitrekenen op 26 april allang voorbij was, werd inwoonster Nelly Lemmens alsnog verrast. Zij kreeg op 5 mei uit handen van burgemeester Niek Meijer... een koninklijke onderscheiding voor haar buitengewone inzet voor de samenleving. Zij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. In zijn speech memoreerde de burgemeester haar verdiensten sinds 1973... als actief vrijwilliger bij de stichting eh, SVNFZ... en van 1973 tot 1975 bij de scouting. Als mede haar activiteit tot heden bij het evenement culinair Zandvoort... Tevens was hij oprichter van het peuterspeciaal Opstapje... en is hij nog steeds een geweldige juf op de Maria School. Dus uh, nogmaals, ook via GF, uh, namens ZFM, van harte gefeliciteerd mevrouw Lemmens Jansen. En het verdient linkje is dat zeker weten. Nou. nou, zo dadelijk uh, om half drie dan gaan we het weerbericht krijgen met Lex van der Horen. Vandaag hebben we een lekkere zonnige dag. En of dat de komende dagen zo blijft horen, zo meteen van Lex. Het meteopagina.nl weerbericht bij CFM. Oh, Glisse des ailes sous le tapis du vent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 I just can't make it waren twee hits, non-stop op de zaterdagmiddag bij C.F.M. Als je een de die en Vlajaars Vlajaars. En daarachter Sister Golden Hair, inderdaad de plaat van Amerika. Het en weer nou, het is inmiddels half drie en dat betekent dat hij weer aangeschoven is uh, in de studio aan het gashuisplein. Lex van der Hoorn, goedemiddag Lex en welkom. Goedemiddag Rob. Nou, ik had liever niet aangeschoven hoor, maar ja. Nee hè? Nee, nee. hè? Nee, nee. Gewoon op het strand eh, ja, moet je zitten. Vanaf het strand met mijn telefoontje. Maar, maar zover is het nog niet. Nee, zover is het nog niet. Trouwens, je had het net over deze zonnige dag. Ja. Nou, ik werd vanochtend wakker. En het regende dus wel even lekker hè. Hoe laat was jij wakker dan? Nou, een uurtje of negen. Oké, okay, nou nee, lag ik nog flink te slapen Ja, hoor. precies. Dus <laughs> dat heb je allemaal niet meegemaakt. Nee. Nou, heb je niks gemist ook hoor. Je hebt niks gemist. Maar ik denk, ik blijf nog even lekker liggen. Ik ben dus ook even blijven liggen. Want je wist dat het droog werd. Nee, nee want ja. ik wist, want mijn weerbericht klopt. Dus ik denk, kan ik lekker blijven liggen. Ja, nee, heel goed. Heel goed. Ja. Nou, we zijn dus vanochtend begonnen met regen. En uh, nou, klokken, begin uh, van jullie uh, uitzending ging de zon schijnen. Zoals altijd. En uh, dat, dat, dat blijft ook eventjes zo. Vanmiddag houden we dus lekker opklaringen. Maar vanavond komen er weer buien. Dus als je vanavond weer gaat, ploetje meenemen. Een klein uh, pluutje of een groot pluutje? Nou, toch wel een ploei hoor. Uh, toch wel flink. Ja, twee persoons. Oké. Okay. En uh, er staat een matige, op het strand vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur die uh, was een uh, uurtje geleden 10. Nu is die 11. En ik denk dat die wel 12 graden wordt vanmiddag. Hoewel, de normale temperatuur voor de tijd van het jaar is 16 graden. Dus uh, we zijn er nog niet hoor. Nou, morgen. Dan hebben we veel bewolking. En er is toch wel een kans op, op wat regen. Dus uh, hou daar rekening mee. Het kan gaan regenen, maar niet echt uh, zoals vanochtend. Er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Dus het komt recht van de zee af. En de maximumtemperatuur temperatuur die is 11 graden. En de wind die komt dus echt recht uit zee. En de zeewatertemperatuur is ook 11 graden. Dus uh, ja, of je nou op strand blijft lopen of zee in gaat, maakt niks uit. Dan, nee, dan ja, blijft de dezelfde temperatuur. Ik kon een lekkere tijd nemen. <laughs> Zit je nou te doen, Rie? <laughs> uh, maandag. Dan uh, hebben we wisselende bewolking. En overdag is het meest droog. Maar er kan wel een buitje vallen. Uh, een matige tot vrij krachtige westelijke wind. En de maximumtemperatuur temperatuur die is net als uh, zondag 11 graden. Houd niet over. Dat gaat zeker niet op. Houd niet over. Nou gaan we dan naar de dinsdag toe. wordt het 12 graden. <laughs> Oké, zie je. Dat is Dat is een stijgende lijn. Dat is een stijgende lijn. Het is dan uh, bewolkt met af en toe regen. En een matige tot vrij krachtige Zuid-Zuidwestenwind. En ja, dan na dinsdag dan ziet het dan eruit dat de temperatuur wat omhoog gaat, richting 16 graden. En dat is de normale temperatuur voor ja, de, de tijd van het jaar. Ja, dat is de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Ja, we ja we ook al dat, van maar dat stelt vreemd, hoor. Ja, ja ik, heb het, ik heb het hem net zitten vertellen. Oh, vandaag. <laughs> ik denk al, waar haalt hij die intelligentie vandaan? <laughs> maar dat duurt helaas maar een paar dagen. Oh. En ik denk. <laughs> ja, lach maar. En ja, dan een afwisselend vak, hè? ja, ja ah, hartstikke. Uh, wat, wat ik? Oh ja, de komende dagen is fris en wisselvallig. En vanaf het midden van de week wordt het geleidelijk wat zachter. Maar dat is maar tijdelijk En ik verwacht dat we een koele Pinksteren krijgen. Koele liefse vallige Pinksteren. En als ik het fout heb, he, ja, dan dat, ben je dat, hoop, dat hoop ik. Ja, dat hoop ik ook voor dat je. Dat hoop ik. <laughs> Goed, we gaan het allemaal nalezen op, uh, op je website, Alex. Uh, ja, dat kan je dus, de Pinksteren weer, dat kan je dus tegen die tijd dus lezen op wwwmetiopaginanl Slash mobiel, als je een mobiel hebt. Als je een mobieltje hebt, dan uh, krijg je hem in de verkorte weergave. Maar daar staat ook van alles op. En je kan me ook volgen op Twitter, op het Meteopagina... of je gaat gewoon zoeken op uh, Meteo Zandvoort. En luisteraars, en als u de zeetemperatuur wilt weten... kunt u ook rustig naar RTL4 kijken. Want ze gebruiken jouw grafiek, hè? Ze gebruiken mijn grafiek, ja. Ja, dus ja. onze Lex bekend van radio en tv. Ja, precies. Maar ja, ja in Zandvoort ook, hè. Van ja. tv. Oh ja, Zandvoort tv ook, juist. Ja, Klopt. Kanaal 40, digitaal en analoog kanaal 45. Lex, mag je hartelijk danken voor vandaag... En tot volgende week. En tot volgende week spreken we weer om half drie. Dat was het weer. Zie je de zandvoort. En natuurlijk wel even een leksplaatje he, erachteraan. Hier is Crowded House en Where are we Do? The same room, but everything's different. You can find the sleep. Volgens mij heeft tegenwoordig iedereen wel een mobiele telefoon, uh, Albert-Jan. Ja, die, hoezo? Ja, ja toch? Oh, of ja, of niet? Klopt, ja, ja jawel. klopt. Nou, dan neem je het weer gewoon mee, hè? www.meteopagina.nl/slash mobiel. En dan volg je het weerbericht van onze eigen weerman Lex van den Horen. Zo dadelijk gaan we beginnen aan de verzoekplaten vanaf de tolweg. Nou, de heren die daar flink aan het bouwen zijn. Nou, ze hebben een hele lijst aan ons gegeven, dus tot vijf uur zijn we wel lekker bezig <laughs> bij Soft Top Zaterdag. Maar eerst het voetbal zo dadelijk met Job van Ness.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 We gaan naar de voetbalwedstrijd van vandaag. Zuidoost-Beemster tegen SV Zandvoort. Voor ons ter plekke daar is Joop van es. Goedemiddag Jop, welkom. Goedemiddag heren, dank u wel. In de studio en ook live vraag, En de laatste wedstrijd van het seizoen mogen we hopen voor Zandvoort. Maar moet er moet wel een feentje aan gebeuren. Er moet er of gewonnen worden, of uh, naast de concurrent OSC moet het of vrij spelen of verliezen. Dan blijft Zandvoort zonder na-competitie te spelen uh, uh, in de tweede klasje. Uh, gebeurt het daar tegen andersom? Dan moet Sansfoort na competitie spelen. om een uh, plaats in die tweede klasse veilig te stellen. En dat betekent dat je dan moet spelen tegen uh, de periodekampioen uit de derde klasse. en nog een degradant uit de tweede klasse B. Zover is het nog niet, we zijn net begonnen. We hebben nu gespeeld. Even kijken. Nog geen tien minuten. Uh, het komt wel goed uit de startblokken. We hebben kans gehad. Er was toch een kans doen. Die gingen ernaast. Een goede koppel. Dus een goede vrije slot van Nijsselberg. Maar die ging aan de zijkant van het doel. Het Zandvoort heeft ze dus uh, niet meer in eigen hand. Die moet... Uh, ja, zover. Als ze gewonnen wordt, dan is niks aan de hand. ZOB daarentegen. Die is veilig. Die hebben ze veilig gesteld. Die staan nog uh, boven Zandvoort. En de tweede van ZTB gaat zelfs ongeveer de reserve hoofdklasse. En dat is nog een klasse hoger dan de tweede van Zandvoort. Dat zich ook veilig heeft gezeld. Zij als drie na onder En hij hoeft geen nakomtisch te spelen. Dus dat is wat Zandvoort betreft. Nou, de wedstrijd. We beginnen deze wedstrijd met onder andere Dylan Kreuger In de spits. En ja, daar ben ik niet gewend. Dan gaat zijn Dan gaat Luijsselberg. En is het! Ja, maar hoor. De Dylan Kreuger die ik net laatst heb aanmelden. Misschien kan hij zomaar die, die bal voorbij de keeper. Hij kreeg hem goed voorgezet door uh, Max Aardenwerk En uh, hij zet zijn voeten tegen. En Sandvoort leidt met een 0-1. En dat moeten we hebben. We nog een paar meer erbij. Ik bedoel, ZTB is veilig. Je zou kunnen zeggen, ZTB die wil wel graag uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, OSV uh, hier uh, blijft. Want die zitten hier kort bij. Dat is Oosaan, Dat is veilig bij. En Sandvoort is toch wel een plukje verder. Dus dat zou je ook nog kunnen redeneren. Zover is het nog niet. Sandvoort leidt nu met, met uh, 0-1. En uh, ja, ja, ja, ja, ja, Duimers zou ik zo ze zeggen. Oh. Oh, Oké, okay. even het volgende, even iets anders. Uh, uh, uh, uh. Oh, ja. ja, Joop. Er gaan uh, wat geruchten uh, in het dorp rond over uh, de spelers uh, uh, van uh, SV SP Zandvoort. Dat er een aantal weg zouden gaan aan het eind van het seizoen. Heb, heb jij daar ook ja. wel iets van gehoord? Ja, daar heb ik wel iets van gehoord. Uh, onder andere mijn eigen zoon, die gaat weg. Maar dat heeft een hele andere reden. Want ik denk dat jij doelt op, uh, op een paar spelers die niet tevreden zijn met, met de keuze van het bestuur voor de nieuwe tweede van komend seizoen. En dat moet dan weer, in principe moet dat Pieter Keur worden. Ja, ik, uh, ik denk niet dat het uit het eerste zal komen, maar meer uit de tweede helft al. En dat weten uh, dat, ja, dat we pas op 1 juni, want dan sluit de overschrijving. En dat is natuurlijk ook voor een paar weken. Oké, okay, zeg bedankt tot zover. En ja. we komen voor drieën nog even bij je terug voor de tussenstand ja, tot zo! Dankjewel Joop! En de uh, SV Sofort staat dus uh, lekker voor tegen Zop. Nou, de heren van de bouwploeg zijn hard aan het werken aan de Tolweg. We hebben een hele lijst vastgekregen Albert-Jan. Ja, met uh, een hele onbekende nummer. Ja, we gaan de eerste draaien. Hier is Ho -Hey van de Lumineers.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 Aan de Tolweg en we draaien nog wel een paar lekkere platen voor jullie hoor Dat komt helemaal goed Tot aan 5 uur vanmiddag Zondvoort op zaterdag Met nu de Commissar Ik zeg die g'schicht Nichtsdestotrotz Ik ben er schon gewohnt Im TV-Funk Da läuft es nicht Tja Sie war jung Das Herz war rein und weis Und jede Nacht Hat ihren Preis Sie sagt To the sweet You got a rap to the heat Ich verstehe Sie ist heiß Sie sagt Babe genau you know I miss my friends I mean Jack und Joe und Jill Mein fountverständnis Ja das reicht zur Not Ich überreiss Was hier ist trieb Ich überleg bei mir In ihr Nossen Sprich dafür Währenddessen nicht noch rauch Die special places Sind ja wohl bekannt Ich mein sie fährt ja über noch Gaat in het oh oh. Schau, schau, der Kommissar geht omhoog, um. oh oh. Die die Alles klar, Herr Kommissar. De Schnee, op dem we alle daglats fahren, hinterhalte jedes Kind, jetzt das Kinderlicht. oh, oh, oh. Schau, schau, Der geht um. oh, oh, oh. Er hat gekreukt, und wir zijn und dumm. Und dieser frost macht uns stumm. Dat was hem inderdaad een lekkere serie van alweer vele jaren geleden. De Falco met de commissar. Nou, de luisteraars horen dat veelvuldig zeggen door ons. Wij gaan verhuizen naar de Tolweg. Zij is ja. op dit moment hard aan het klussen. En dat betekent ook dat het afscheid van het Gasasplein eraan gaat komen. Ja, luisteraars. Ik zou zeggen, luisteraars van CFM, pakt u even pen en papier. Wacht wel even. Ja, 29 mei is het dan zover. Dan uh, is het de laatste uh, live uitzending van hier vanaf het Gasthuisplein. En uh, Ruud Jansen en zijn lieftallige assistenten... Angela. Angela, die gaan van 12 tot 5 live uh, het laatste programma vanuit de studio hier aan het Gasthuisplein presenteren. <güls> ja, ja, ja, het gaat gebeuren. En je uh, bent natuurlijk van harte welkom om langs te komen en uh, deze light, laatste live uitzending. Even uh, te komen kijken hoe het allemaal gaat, ruilt en zeilt. Ruud is op zoek nog naar wat artiesten, eventueel live in de studio gaan optreden. En we hebben natuurlijk een hele toepasselijke muziek uh, die middag. En Ruud is al druk bezig een uh, playlist samen te sturen. Nou, dat wordt één groot tranendal. Maar goed, in ieder geval 29 mei van 12 uur tot 5 uur middags. Vinyl, cd's, alles door elkaar heen. Live muziek vanuit de studio wellicht. En natuurlijk een heleboel afscheidsmuziek. En iedereen is van harte welkom. Om even te komen ook, kijken. Ook de buren voor ook ons. De buren. Om te komen kijken naar deze laatste, toch historische uitzending. Want dat, kan ik, dat wordt het absoluut. Maar nou zijn we aan het verhuizen. En dan hoor ik zo nu en dan hoor ik even geen nieuws. Dan hoor ik wel weer nieuws, hoor ik... ...oude verkeersinformatie. Ja, Hoe kan dat? Wordt, er worden ge, geen snelheidscontroles meer gehouden. Nou luisteraars, dat ligt hem aan het volgende. Het is alsof onze apparatuur het ruikt dat ze gaan verhuizen. En ik geloof niet dat zij mee willen verhuizen. Want de ene en de andere computer die begeeft het namelijk. We proberen, de technische jongens zijn met alle macht bezig... ...om u sowieso wel van muziek te voorzien. Maar zo nu en dan gaat dat mis. Dat geldt ook voor tekst Maar dat geldt niet voor onze live-uitzendingen... ...want die gaan altijd goed... Alleen eh, tekst-TV wil af en toe nog wel eens uitvallen. Eh, u zult nog wel eens wat oude herhalingen horen van de diverse programma's. Dat komt allemaal omdat onze apparatuur langzaam maar zeker en het, het aan het begeven is. Onze excuses daarvoor. Goed, dan Ja, we muziek? Ja, we gaan muziek draaien voor de bouwploeg. Ja, hier is de Sonnentans. Alverzoek draaien we om de zonnentans bij CFM. We gaan weer naar zuidoost Beemster. SV Stolvoort. Gaat nog steeds zo goed uh, met SV Stolvoort, Joop? Ja, nog steeds wel, ja. Ze worden iets meer teruggedrongen dan in het eerste kwartier, maar we hebben pas uh, 23 minuten gespeeld en uh, we hebben dus nog volle tijd om uh, nog iets mooiers van te maken. En dan moeten ze alleen even een beetje meer aanzetten. Soms maken nu een paar, ja, misschien wel noodzakelijk over trainingen, bij veel aan de ballen is, maar ze zijn nog niet echt uh, heel erg dicht in de buurt van, uh, van Boy de Vet geweest. Die uh, ook nu nog het uh, doel van Zonsvoort uh, zal verdedigen. En ja, ik heb in, in de aanloop van deze wedstrijd heb ik met hem gesproken. Hij zei ja, mijn um, hart zegt, ik wil blijven. Mijn uh, baan zegt, ik kan niet blijven. Dus dat, uh, Er zit nog een dilemma voor of hij volgend jaar ook nog bij Zonsvoort uh, onder de lat staat. Dat moet hij toch dan beslissen... ...tot en met is Die ja, de kans voor om dat aan te geven. Want daarna is hij gewoon, blijft hij gewoon lid en dan moet hij ook de contributie betalen. Die sluitingsdatum is dus 31 mei. De set mag die bal gaan nemen vanaf de 5 meter lang. En hij doet dat naar Ronald Kalers. Kalers aan de rechterkant van het veld. Er zit een helemaal snelle die komt er nu ook aan. Dan gaat naar Max Haarderder. Ja, die controleert die bal prachtig mooi. Nou Dylan... Jillen uh, Kruijger, uh, Max Aardwerker, uh, die gaat ook nog vier voet van de ZTB over de zijlijn. Ver op de helft van de ZTB. En ik zie dat Patrick van der Oort zich met die bal, gaat bemoeien. Van der Oort, Goed. naar. Even kijken, dat was de bedoeling, naar, naar uh, Max Aardwerker. Dat lukt niet helemaal, maar die bal is nu weer over de zijlijn. En mag uh, Van der Oort nog een beetje doen? Uh, nou moet er eigenlijk nog een zuiniger gebeuren. Dat gebeurt dan ook en dat is naar uh, Muitzenberg. Die gaat de man besheren, die gaat een die meter bieden. Oh, blijkbaar is die bal over de achterlijn gegaan. Als de geeft, als je zes zet er aan... ...en die slaat de keeper van ZOB... slaat die bal ook weer vanaf 5 meter in het hetzelfde wind. We, dus, we spelen nu, uh, 23 minuten ruim. En uh, daar is die bal genomen. Dan moet de zand tussen zitten. Van de woord is net even te traag, dat is jammer. Het Max Aardewerk het is een goede inzet. Remmen druk, geef het druk, huis met achterin. En dat die zou alleen maar bezig zijn. Nu gaat het over de andere kant van het veld. En er staat geen dus. Die staan op achterin of op het middenveld. En die dus kan de bij nu over de middenlijn komen. Een Paar aan de andere kant van het veld, nummer 8. Een half speler, die gaat daar Chyrik's voor voorbij. die geeft die bal voor. Maar die gaat veel te ver was. Hem, kolom hem controleren, doet hij niets gaat via zijn achterhoofd laat hij mogen voor de zijlijn rollen... ...en dus mag Zetterwee die bal gaan... ...in een 4 en een ...dat de hoogte van het 16 meter gebied van Zandvoort. Uh, er wordt weggewerkt... door Patrick Koper, maar niet goed... ...en nog een keer Koper, die raakt die bal weer niet goed... ...en Jan Zonneveld, nee, die kan er net niet op tijd bij komen. Uh, die gaat doorlopen daar, die nummer 4 verdediger... Uh, daar komt die bal niet voor Want het is losverrekening zet zijn benen voor aan kan gaan uitveren Dat vind je Max Aardenberg oh, Als hij daar goed raakt, Dan liep Luisterberg Heel erg vrij Het is in het geval Gesteld Bijna 25 minuten En de Sanders is 0-1 In het voordeel van Zandvoort Dankjewel Joop van en Straks komen we uiteraard In het volgende uur Bij Joop weer terug Tot zometeen When she was 22 uh, Future looked bright But She's nearly in now And is. Het ritme van ZFM.